Mark Hokke met het NOS Journaal. De storm is zwaarder dan verwacht, meldt weer online. Op de Noordzee wordt nu op verschillende plaatsen windkracht 11 gemeten... terwijl vooraf werd uitgegaan van windkracht 9 of 10. Op de Waddeneilanden is al windkracht 11 gemeten... met windstoten van rond de 130 km per uur. Daar en in Noord-Holland geldt nu code oranje. Die waarschuwing is ook voor andere regio's vervroegd. Code Oranje geldt gefaseerd omdat het regengebied van noordwest naar zuidoost trekt. Waarschijnlijk geldt aan het eind van de middag en begin van de avond in het midden- en oosten Code Oranje. En vanavond is dat het geval in het zuiden. Na middernacht zwakt de wind wat af, maar het blijft tot en met morgen onstuimig. In het Verenigd Koninkrijk heeft Kira al veel schade veroorzaakt. Het Britse Weerinstituut heeft al meer dan 250 waarschuwingen voor overstromingen afgegeven... In onder andere Yorkshire, in het noorden van Engeland, zijn de wegen al ondergelopen. Het Nederlandse cruiseschip de Westerdam, dat al een paar dagen nergens kan afmeren... omdat landen vrezen voor mogelijke besmettingen met het coronavirus aan boord... onderhandelt met twee havens over toegang. Dat meldt CNN. Welke havens dat zijn, is niet bekendgemaakt. De Westerdam van de Holland-Amerika-lijn vaart op dit moment bij Taiwan... Met aan boord ruim 1450 passagiers en 800 bemanningsleden. Er zijn 91 Nederlanders aan boord. Het schip vertrok op 1 februari vanuit Hongkong... voor een tocht naar de Filipijnen, Taiwan en Japan... maar werd geweigerd in elke haven. Volgens de reder zijn er geen gevallen van het coronavirus gemeld aan boord... en is het schip ook niet in quarantaine. Het weer, het is overwegend bewolkt. Buien trekken vanmiddag en vanavond van noordwest naar zuidoost. En lokaal kan daarbij in korte tijd veel regen vallen. Met name de komende uren gaat het steeds harder waaien. Met daarbij zware tot zeer zware windstoten. Aan zee staat een zuidwesterstorm. In de loop van de avond neemt de wind iets in kracht af. Maar het is tot en met morgen nog vrij onstuimig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 De oude uitzending van uh, Oud-Zandvoort weer eens uh, terug te horen. Zojuist tussen twee en drie gingen we bij CFM terug naar uh, juni 2012, waarin uh, ik vertelde over de geschiedenis van uh, CFM. Goedemiddag trouwens allemaal. Ja, 30 goede. jaar zijn we er al. al 30 en daar zijn jaar. we trots op. 30 jaar jong. Zo is het. Rob, uh, welkom uh, uh, ja, bij deze Zandvoort op zaterdag. Uh, ja, zondag. Uh, ja, zondag. Zaterdag is zondag geworden. Iedereen uh, van harte gefeliciteerd. Iedereen van harte gefeliciteerd. De champagne staat al koud. Kijk, kijk, kijk. En, kijk we daar van van. is hij al koud, hè? Want met, met dit weer is hij, was hij al koud. Goed, wat gaan we doen? We hebben vorige uur, zoals jij al gezegd hebt, uh, heb jij met Pieter Jouwstra uh, teruggekeken op uh, de start van, uh, van Zandvoort. De CFM, of ZFM, al naar gelang. Uh, uh, even de agenda voor dit uur. Uh, nog, uh, we krijgen zo één plaatje, heb ik begrepen, van jou. Klopt. Ja, met streng ben je. Uh, en daarna uh, inmiddels aangeschoven burgemeester David Molenburg Van harte welkom. En uh, de voorzitter, voorzitter van ZFM, Maaike Koper. Ook welkom in de uitzending. Dankjewel. En de familie Molenburg berg Ook van harte welkom. Goed, uh, we gaan eens eventjes uh, kijken. Want uh, ja, de, we, ik heb met uh, twee nieuwe bestuurders te maken eigenlijk. Eén uh, uh, als burgemeester en de ander als voorzitter van uh, ZFM. Dus we gaan even, even een kort terugblikje doen. En dan gaan we gezellig over de radio hebben. Want de burgemeester, Rob, heeft ook communicatie- en mediabeleid. Ja, ja, dus die houden we te vriend, die, die houden we te ja, vriend. Ja, ja, ja. <laughs> dus, uh, dus we gaan uh, daar rustig gewoon gezellig eens even over uh, klessenbesten, over de start en over uh, hoe het nu gaat en wat de toekomstplannen zijn. Uh, Roy van Buringen die houdt uh, van ons even het weer in de gaten. Als er uh, uh, breaking news is, dan zal hij zeker even inbreken... Op het, in het programma en uh, dan uh, de rest van het uh, programma, tot en met vijf uur, is gevuld met muziek uit de jaren negentig. Dat heb jij geregeld? Ja, begin uh, jaren negentig, dus, dus uh, de beginperiode. Begin jaren negentig. Onze weerman Lex van der Hoorn kon helaas niet aanwezig zijn vandaag, maar hij heeft jaren het weer uh, gepresenteerd. Dus die willen we toch even eren met een gedicht, uh, genaamd Onze Weerman. Wanneer we dat uitzenden, dat is, uh, hangt even van de uitzending af... En kwart voor vijf komt onze huisdichter uh, langs... want die uh, heeft zich gebogen over een uh, toepasselijk gedicht... voor deze heugelijke dag. Dus Marco Temes om kwart voor vijf live. Uh, we gaan ook even richting naar Sint Maarten... want een oud-programma-medewerker Rukkert, bij vele ouderen onder u uh, nog wel bekend... van uh, Langs de Lijn en de, de Tour Flits... Uh, die woont uh, al sinds enige tijd in Sint Maarten. We gaan uh, even de, hem met hem bellen, kijken hoe het met hem gaat en of hij nu al, überhaupt nog weer terugkomt. Ja, is een paar uur vroeger hè? daar, dus valt mee. Ik hou het kort, we gaan even naar de muziek en dan gaan we uh, praten met de burgemeester en de voorzitter van ZFM. Ja, goedemiddag, leuk dat jullie er allemaal zijn. Op ZFM wordt iedere gouden ouwe platina. En inderdaad, veel gouden ouwe vanmiddag tussen 2 en 5. Bij Zandvoort op een zondag. 30 jaar ZFM en daar zijn we trots op. En dat gaan we vandaag gewoon een klein beetje vieren. En dat gaan we het hele jaar doorvieren hoor. Dus uh, je bent nog niet van ons af. Er komen heel veel mooie activiteiten aan. Daarover straks waarschijnlijk veel meer van uh, onze voorzitter Mike uh, Koper. Eerst gaan we terug naar 1990. Ja, beginjaar van CFM. Uh, zaten we onder in de watertoren. En deze platen werd toen grijs gedraaid op de Saltfoortse Radio. Dusty Springfield en in private. dan uh, deze plaats van de Springfield draaien op de Sloopvoetsradio. Ik krijg meteen weer het gevoel alsof ik uh, onder in de catacombe van de Watertoren zit. Ja, ik zie mezelf zo weer zitten hoor. Uh, 30 jaar geleden. Een hele tijd geleden al dus. Je hoorde, uh, inderdaad, de single In Privates. Nou, het wordt gezellig druk. Studio Toolweg 10A. Mocht je willen loskomen, uiteraard, je bent van harte welkom. Tot 5 uur staat onze deur open, Albert Jan. Oké. Okay. Goed. Uh, ja, Aangeschoven zoals al gezegd, David Bolenburg. En uh, in, de, in, de, in de functie van uh, be, burgemeester van Zandvoort. En uh, Maike Koper, uh, voorzitter van ZFM. Uh, we mogen het Ja, dat hebben we afgesproken. Uh, allereerst even, uh, u bent uh, in juli 2019 voorgedragen als uh, nieuwe burgemeester. Dat klopt. Hebt u nog stage gelopen bij Nick Meijer? Nou, ik heb het geluk gehad dat Nick Meijer mij. Uh, uh, echt goed heeft ingewerkt. En ik heb ook begrepen dat dat in burgemeestersland... niet altijd gebruikelijk is. Dus ik heb een aantal dagen met hem meegelopen. Hij heeft me bij heel veel mensen geïntroduceerd. En dat is heel fijn, want dat ja, betekent dat je niet op je... Uh, ja, je eerste werkdag meteen allemaal handen moet schudden. Maar dat je de mensen al kent op het moment dat je echt met elkaar aan tafel zit. Dus, uh, dus ik ben hem daar heel dankbaar voor. En uh, ja, het was ook echt een hele goede start. Uh, Maaike, hoe ging het bij jou? Jouw voorgangster, uh, Belinda Geuransson... die was uh, op een gegeven moment uh, toch vrij vlot uh, vertrokken. Hoe heb jij uh, opgestart? Ik ben... Uh, ja, dat was ook wel bijzonder. Leuk dat je het vraagt. Nou, ik ben niet zo goed, uh, goed opgestart. Want ik zou ingewerkt worden door Rob Harms. En Rob is natuurlijk een wandelende encyclopedie als het gaat uh, om de radio. Maar die werd helaas ziek. En niet zo'n klein beetje ook. Die was gewoon uitgeschakeld in het, uh, in het ziekenhuis, kwam hij terecht. Dus samen met Maureen en uh, Leon uh, stonden wij hier en met z'n drieën eigenlijk een beetje van... Uh, Oké, okay. en nu? Dus we moesten het een klein beetje zelf uitzoeken. Maar dat was ook wel weer heel erg leuk. Want we hebben gewoon alle vrijwilligers bij elkaar geroepen. En we hebben een aantal bijeenkomsten gepland. En ik heb veel contact met Rob gehad. Toen hij, toen hij weer een beetje aanspreekbaar was. En we zijn gewoon voor start gegaan. En dat was uh, ook dat is een heel leuk begin. Ik kan me voorstellen overigens. Dat hoe we dit gehad hebben, Dat is wel de koninklijke weg. Daar, daar pleit ik me volgende keer voor. En ik hoop dat Rob ook niet meer in het ziekenhuis belandt. Nee, dat gaan we het niet meer doen hoor. Eh... Mm. Uh, in je pakket zit ook uh, communicatie en media. Nou, een betere plek kan je nou niet hebben. Wat is uw link met de radio? Nou, ik, ik hou ontzettend van radio. Dat, uh, van oudsher altijd. Ik ben opgegroeid zonder televisie. Uh, dus ik luisterde daardoor heel veel naar de radio. We kregen pas toen ik een jaar of 16, 17 was, kregen we televisie. Dus ik ben echt opgegroeid met alle programma's van Frits Spitz, Altijd tussen 6 en 7 uh, luisteren. De Verrukkelijke 15 van de Fara, Jeroen Soer. Uh, nou, en later ben ik ook zelf uh, in de piraterij heb ik nogal wat gedaan. Ik heb zelfs nog een tijdje in Amsterdam. Niet heel lang bij een piratenzender uh, uh, plaatjes gedraaid. En professioneel gezien in mijn leven heb ik veel met radio gedaan. Ik heb voor een aantal radiostations gewerkt als lobbyist. Dat was in de tijd dat er nog geen commerciële radio via de ether uitgezonden mocht worden. En op een gegeven moment zei de Europese rechter van, dat moet wel mogen. En ja, toen wilde iedereen graag frequenties hebben. En toen ben ik de boer opgegaan om dat te regelen. Maar ook in andere functies veel met lokale radio te maken gehad. Uh, dat is leuk. Ik bedoel, je hebt een band met, met Rob... Uh, natuurlijk van piraterijen over... Kijk, er is technisch natuurlijk een heleboel veranderd uh, in het radioland. Het radiomaken. Maar dat was nog gewoon met singeltjes en, uh, en cassettebandjes uh, die, die periode. Dat klopt. We hadden de top 40 bak. En dan mocht je maar een <laughs> paar nummers uitdraaien. En de rest moest je allemaal zelf verzinnen. Um, maar ja, rijden groen door elkaar. Dus echt, dat was een hele leuke tijd. Maar het was ook wel een heftige tijd. Want die moest daar eerst door allerlei barrières heen. En met camera toezicht. Omdat het, ja, was, we hadden in die tijd ook de radiocontroledienst, dienst heette dat. De RCD. Rob, uh, die, die, die moet je niet te uh, hard zeggen. Want dan loopt Rob hard weg. Ja, en die, um, net en die waren gehoord. heel goed in opsporen. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, in ieder geval uh, opgegroeid met radio. Zeker, ja. En Maaike, uh, bedoel, je bent bestuurlijk uh, ook actief. En je hebt in uh, andere uh, uh, organisaties gewerkt, waaronder natuurlijk Pluspunt. Uh, dus bestuurlijk ben jij behoorlijk onderlegd. Maar hoe zit het met jouw radio... Uh? Kijk, met de binnenbloot, bedoel jij, hè? <laughs> nou, ik ben nooit voor een, een piratenzender. Ik heb niet zo'n illuster verleden als uh, David. Ik heb nooit voor een Piratenzender. Maar ik ben dol op muziek. En ik heb. Nou ja, ik heb een café gehad en iedereen weet dat ook van mij. Ik draaide vroeger in mijn zaak draaide ik ook met. Uh, CD'tjes, cassettebandjes. Je maakt dan ook de sfeer zelf. En dat is ook wat ik ongelooflijk bewonder in radiomakers. Zoals met je eigen cd's. Wat David net zegt. Je hebt de top 40 bak en de rest moet je zelf doen. Dat betekent dat je ook zelf je sfeer helemaal bepaalt van een programma. En dat lijkt me ook gewoon het hele tof aan radio maken. Dus ik ben een fan om te luisteren. Ik luister altijd in de auto. En ik vind het ongelooflijk jammer dat wij thuis geen ziggo hebben. Maar, dus, ik, dus ik kijk op mijn computertje altijd mee met, met de uitzendingen. En op die manier doe ik het. En ik hou van heel veel verschillende soorten muziek. Van soul tot uh, Nederland. Van alles uh, klassiek. Maar wat Rob en ik gemeen hebben zijn de, de, de nummers die hij vandaag draait. Hij begon toen straks met Carly Simon. Nou, dan heb je mij al gelijk uh, aan je kant hoor. En Rob ook, ja. ja. <laughs> Goed, dus uh, een beetje piraterij uh, helemaal in het begin. En uh, later uh, nou bent u toch ook, uh, hebt u ook instrumenten bijgepakt. En bent u in een band gaan spelen? Dat klopt. Ja. En uh, doet u dat nu nog? Of, of, Zeker? Ja. Ja, we hebben ja. het wel vorig jaar wel even gezien hoe dat u heel ja. op de plank stond. Ja. Maar uh, uh, heeft u daar nog wel tijd voor? Nou, dit, ik heb gezegd dat ik daar altijd tijd voor zal blijven maken. Um, want dat is een enorme, ja, hele gewoon fijne uitlaatklep naar je werk. En ik doe dat, ik speel al 35 jaar met een, een groot aantal jongens, uh, mannen ondertussen op leeftijd. Um, en, en we hebben ons echt voorgenomen dat we met, hoe moeten we met rollators het podium op Dan blijven we nog uh, <laughs> met elkaar spelen. Beeld, ja. En het is gewoon ook heel erg leuk om te doen. Um, en het is niet hoogstaand. Maar het is wel iets wat, um, ja, wat gewoon echt bij mij hoort. Um, ik heb ook een, net als, een hele brede muzieksmaak. Nou, dit is dan jazz, Latin-achtige muziek. Maar ik vind rock en punk ook heel erg leuk om te spelen. Ik um, ja, ga ook nog steeds graag naar concerten. Dus muziek is wel altijd een rode draad in mijn leven. En uh, nou, jij, jij gaf het net al aan, Maaike. Uh, jij ook uh, met uh, cassettebandjes in de weer geweest ja. en dergelijke. Ja, ja heerlijk. Ja. Uh, even terug naar het bestuurlijke. Uh, je hebt een uh, compleet nieuw bestuur uh, uh, samengesteld. Ja. En uh, je bent aan dit avontuur begonnen. Ruim twee jaar uh, geleden. Uh, de, je hebt een duidelijke uh, functiescheidingen aangebracht. En uh, hoe is het stand na twee jaar? Uh, ja, leuk dat je dat zegt van die, van die functiescheiding. Toen Rob en ik uh, het eerste contact hadden daarover... zei ik, word ik zo ongelooflijk bewonderd hierin... Uh, maar dat bewonder ik eigenlijk... je noemde het net al in pluspunten en in andere organisaties ook... is dat werken met al die vrijwilligers. Al die mensen die met zoveel enthousiasme... ook een, een stuk hobby komen doen hier... maar tegelijkertijd is het aan het bestuur de taak... om de organisatie op orde te houden. En dat betekent dat wij gaan over marketing, geld en dat soort dingen. Dus... Van van hebben we de afspraak gemaakt. Jullie doen het werk hier. Eh, daar mag je als bestuur niet mee bemoeien met de inhoud van de radio. En wij doen het ding eromheen. En daarvoor heb je wel programmaleiding nodig. Dat heeft even geduurd voordat we dat op orde hadden. Maar dat hebben we sinds een, zeg maar een half jaar ook helemaal op orde. Ja, en nu kunnen we echt uh, helemaal gaan bouwen, zou ik zeggen. Ja. Uh, iets, nou ja, ik om, uh, ontmoet je dan nou voor de eerste keer. Maar iets wat, uh, wat bij, uh, bij ons erg leeft en ook bij de luisteraars erg leeft. ...is de identiteit van de radio. Um, als we bijvoorbeeld nu op uh, websites kijken van NH... Uh, ...dan lezen we onder het kopje Haarlem... ...lezen we uh, uh, de, de nieuwjaarsduik uh, onder het kopje Haarlem. Uh, wij als ZFM willen natuurlijk de naam ZFM hoog houden. Uh, hoe, kijkt u naar de identiteit, hoe kijk je naar de identiteit van Zandvoort even gerelateerd aan de radio. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook heel erg aansluit op wat Maaike zegt. Radio is echt iets waar mensen met hart en ziel voor gaan. En wat ook heel erg met de lokale gemeenschap verbonden is. Uh, overal waar je in Nederland ziet waar goede functionerende lokale omroepen zijn. dan draait dat inderdaad op mensen die dat echt doen. vanuit overtuiging dat ze dat doen voor de gemeenschap. Uh, en dat geldt. Uh, en ik denk dat Sandvoort echt heel erg trots mag zijn op een omroep. Die er nu staat. Want als je ziet, hè, de uitzendingen op zaterdagochtend. Er zijn natuurlijk mensen die daar met hart en ziel aan werken. En dat draagt ook echt bij aan het identiteitsgevoel van Zandvoort en de Zandvoorters. Dus ik ben ook, wat dat betreft, absoluut geen voorstander van al die opschaling. en het steeds maar weer groter maken van al die omroepen. Want daarmee haal je het hart eruit wat echt een omroep moet zijn. Precies. Ja, ja maar wat wij, dan, wat wij dan horen in, in, in het dorp van. En wat heel wel begrijpelijk is, hoor, euh, ik bedoel Amsterdam Beach, euh, Amsterdam euh, Goes Wild, euh, al die diversiteiten vanuit het VVV. Maar de naam Zandvoort komt daar niet meer in voor. Ja, je moet toch euh, euh, euh, nauwkeurig. Je moet een onderscheid maken tussen eh, Zandvoort gewoon de woonplaats van ja. 17.000 mensen, um, maar we willen natuurlijk ook graag dat hier heel veel mensen naartoe komen. Uh, ja. ja, dat heet marketing. Uh, ja, en daar heb je af en toe termen bij nodig. En of als wij in Amsterdam uh, mensen kunnen lokken. Um, op basis van het feit dat je zegt, we zijn niet Amsterdam Beach, nee, Beach for Amsterdam. Dat klinkt toch wel weer anders. Hm. Um, want we willen graag dat ze hier naartoe komen en dat ze hier hun geld uitgeven. Want dat draait natuurlijk het dorp voor wel een heel groot belangrijk deel. Uh, en dat sluit natuurlijk ook aan... Uh, want jij, uh, tenminste ZFM zit helemaal op dit moment in de, de zendermachtigingsverlenging ja. weer voor vijf jaar. Ja. En in jouw uh, beleidsvoornemens uh, staat ook heel duidelijk dat je de naam ZFM Zandvoort... Of CFM Zandvoort, duidelijk even af zijn. Ja. Maar dat je de naam Zandvoort wel graag onafhankelijk op de kaart wil oh, blijven absoluut, staan. Absoluut, absoluut. Samenwerken prima met andere ja. omroepen. Want er is nogal wat gerommel over dat er regio omroepen zouden moeten worden. Maar Ik heb vanmorgen net begrepen dat dat van de baan is bij minister Slot. Maar samenwerken met lokale omroepen, ja, maar wel eigen identiteit bewaren. Nou, Het is wel mooi om met het laatste te beginnen. Minister ja. Slot is er gelukkig ook geen voor, voorstander van... om al die zenders verplicht bij elkaar te doen. Want dat werkt natuurlijk niet. Zoals een marketingorganisatie de organisatie naar, de Zandvoort naar buiten verkoopt... een lokale omroep, die is er voor de Zandvoortse inwoners. En dat betekent dat Zandvoorters die ZFM op één zetten... Die willen, die willen horen, die willen lekkere muziek horen... maar die willen ook horen wat er speelt in een dorp, wat is er aan de hand. En je moet dus ook als uh, uh, omroep zorgen dat je daar bent waar het gebeurt. En dat kan zijn bij een evenement, maar het kan zijn bij pluspunt... dat kan zijn bij een gemeenteraadsvergadering... Uh, vandaag misschien in de storm op het strand, dat soort dingen. Maar dat is wat, een, uh, wat de luisteraar en de kijker van, uh, van ons omroep verwacht... En wij hebben als bestuur in 2018 eerst met de medewerkers een aantal sessies belegd van... en hoe zien jullie dat nu? Nou, dat kwam al, uit één mond kwam en wij zien dat ook zo. Dus we hebben dat opgeschreven in, uh, dat noemen we dan mooi, een beleidsplan. Ja. En dat beleidsplan voeren wij uit. En dat betekent, we hebben de zendervergunning vergunning weer aangevraagd voor de komende vijf jaar. En we hebben het commissariaat van de media uh, verteld dat we heel graag zelfstandig willen blijven. Want daar zien we het gewoon, dan ben je relevant. Maar dat we natuurlijk samenwerking zoeken. En wij hebben afspraken over samenwerking in een vroeg stadium al gemaakt met bijvoorbeeld NH Media over nieuws. En het opleiden van onze medewerkers. Maar ook met collega's aan de kust. Uh, Beverwijk, Heemskerk en ook richting Noordwijk. Want zij hebben gelijksoortige programma's en problematieken. En dan kun je van elkaar leren. En ook zij willen graag hun eigen identiteit En zij doorgaan. zijn ook niet van plan om... Uh, en, en als het gaat om bijvoorbeeld de grote broer Haarlem 105, is een hele andere organisatie, semi-professioneel, uh, die zit heel anders in elkaar, en die hebben een samenwerking met uh, Heemsteden, zijn ze aangegaan. Nou, van het geluid van Heemsteden is daar weinig van te horen. Nou, wij hebben hier 112 uur muziek en programma's en uh, meer dan 40-50 vrijwilligers. Dat ga je toch niet opdoeken. Er is geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt. Nou, dat is duidelijk, duidelijke taal. Uh, u, u, jij gaf het ook al uh, een beetje aan van, uh, dat, je dan, dat de radio, hè, specifiek de radio, eigen identiteit uh, wil bewaren. Dus de naam Zandvoort blijft uh, ook verbonden aan de radio. Uh, we, hebben, we zijn vijf jaar geleden, dat is alweer langer geweest natuurlijk. Wat gaan we doen? Uh, plaatje. Oké, okay, nou. Plaatje. Even een plaatje. Goed. Tussenhoor. Dus die, die, die, die, die keelbeweging. Precies. Die ja, ja, kunnen we even wat drinken. Heel goed. Okay, gaan we zo meteen verder praten met uh, David uh, Molenburg. En uiteraard Maaike Koper, burgemeester en dus voorzitter. We zijn echt vrienden. Ja, ja. Weet ik al. Ja, ja. Zo gaan we met elkaar om. Zeg het maar hoor. Dat iedereen het hoort. Ik zeg niks. Nee, dat dacht ik al. Slow down slow down. relax, relax. We hebben een hele lijst uh, aangemaakt van uh, de muziek van uh, de beginperiode van uh, CFM. Zo ook deze van uh, Late Beck en Man. Ja. Hier is de buurman. We kunnen het een beetje rustiger met die kleren. Uh, midden in de nacht. Nou ja, het is niet midden in de nacht en het is geen kleren, Harry. Wat, uh, wat ja. krijgen we nou weer? Van... Hier is hey, de buurman. We hey, kunnen het een beetje rustiger met die kleren. Uh, midden ja, in de nacht. Ja, nou ja, ongelooflijk. Wat moet die man uh, voor ons, Albert-Jan? Uh, dat was een oude jingle. Ja, van, dat ja. was een hele, hele oude hele jingle. jingle. Ja, precies. Nou, we gaan verder praten met David en Maika. In het vorige uur hadden we de herhaling van Rob Harms over het ontstaan van de radio. En nou, via via via zijn we dan een paar jaar geleden hier terecht gekomen in een prachtige studio. Dat heeft een hele investering met zich meegebracht, waarin de gemeente ook ruim heeft meegedacht. En ook door de jaren heen heeft meegedacht. Want op een gegeven moment werden de, de, de rentelasten toch wat te, te veel. Dus die hebben we gehalveerd. Maar we hebben geen achterstanden erin. Uh, hoe, hoe kijkt de, uh, uh, de gemeente aan tegen subsidiëring van de radio? Ja, ik denk als je uh, als... Um... <laughs> En Maaike, kijk, Maaike verslikt zich nu. Dat ja, nee, nee okay. Ik wist hier ding van, hè? Nee, <laughs> ik bedoel, dus, uh... <laughs> even, even tegen jouw informatie. Ik, bedoel, ik ja. heb ook diverse bestuursfuncties gehad, dus ik weet een beetje van de hoed en de rand. Uh, maar uh, nou. en nogmaals, dat is gewoon zo. Nee, we hebben keurig, uh, de, de toenmalige voorzitter, Pieter Joustra, heeft toen een vrij groot opdracht geleend. En uh, met, een, met een aflossingsschema erin dat vijf jaar zou moeten duren. Maar we hebben op een gegeven moment halverwege die aflossing gehalveerd. Waardoor we iets minder lasten hadden per jaar. Waardoor we andere dingen een beetje konden doen. Maar het blijft natuurlijk altijd een gevoelig punt. Uh, ja, dat voor is ons. zeker zo. En, en kijk, uh, radio uh, blijft gewoon ook vaak met touwtjes aan elkaar knopen. Ja. Uh, dat is aan de ene kant ook wel ja, soms lastig, maar aan de andere kant ook de charme ervan. Um, en ik, ja, het moet ook echt op zichzelf staan en je moet het ook met elkaar draaiend kunnen houden. Tegelijkertijd ik heb, ben ik ook wel in omstandigheden geweest dat, um, ja, in de tijd dat ik voor de gemeente Den Haag werkte, ook echt betrokken geweest om die radiostructuur goed op orde te houden. Ja. Dan heb je RTV West uh, en, en de lokale omroep die ook een grote rol spelen daar. Dus ik vind, je moet als gemeente moet je gewoon ook echt daar waar je kan steunen en helpen. Um, en ook de lijnen dusdanig houden dat uh, je, je een instituut als dit want dat is het kun je wel echt na 30 jaar zeggen dat je dat goed met elkaar in de lucht houdt ja ik weet wat ik nou, wat ik nou vraag op een gegeven moment heeft de gemeente geld gekregen voor het Eneco windmolenpark uh, of krijgt dat nog, dat weet ik niet, want ik ben er niet helemaal dagelijks van op de hoogte. Maar uh, wellicht dat we daarmee wat zouden kunnen gaan doen. Ja, ik denk dat je, dat, uh, uh, dat je doelt op het, het geld wat in uh, Eco is verkocht aan Mitsubishi. Althans, Want dat gaat gebeuren. Ja. Daar komt een bedrag uit. Maar daarvan heeft de gemeenteraad al enige tijd geleden gezegd dat dat geld voor een belangrijk deel moet worden uh, besteed in een uh, duurzaamheidsfonds. Nou, daar gaat in ieder geval nog over gesproken worden. Want de opbrengst is wel ook wel wat hoger dan verwacht werd, um, maar daar is in ieder geval, uh, daar, daar gaat nog over gesproken worden de komende jaren. Maaike, ga jij daarover praten? drie zeggen al met Jan, je overvalt me wel met dit onderwerp hoor. Het, het, het, het, is al, het nee. leuke is dat de voorzitters nee. van, de, van de omroep, dat zijn over het algemeen altijd politici geweest. En, en uh, waarom? Omdat uh, mensen die gevraagd worden voor, een, uh, voor, een, uh, voor de gemeenteraad, dat zijn ook altijd mensen die met hun eigen vrijwilligerswerk bestuurlijk een beetje boven komen drijven. Dus ik sta op de schouders van uh, Belinda en uh, Pieter Joustra en nog van, uh, van dat soort andere mensen. En dat zijn allemaal mensen die zich met een, met een groot hart voor zand voor druk maken om, Allerlei zaken en ook die lokale omroep. Nou, dat doe ik ook. En uh, dus ik heb vandaag mijn pet op uh, Maaikekoper, voorzitter van het, uh, van het bestuur van de Stichting. En dat andere, daar gaan we het maar niet, uh, maar niet, uh, maar niet over hebben. Dan nou, kan ik een ander keer Maar af. Ik, ik mag het uh, toch wel proberen. Uh, Mike, uh, ik he? vind het mag heel leuk van proberen. je. Want, want ik weet ook, jij en, en, en, en Rob. Jullie zijn al zo lang bij die, uh, die omroep betrokken. Dat, dat stroomt volgens mij door jullie aderen heen. Dus ik waardeer alleen maar hoe hard jullie je daarvoor inzetten, zonder twijfel. Maar, maar de keren uh, dat jij met Maaike over de radio praat... dat gaat toch allemaal in een gezonde, goede sfeer? Dat, nou ja, sowieso. Als ik met Maaike praat, want ik kom er nog wel eens tegen... Ja, dat geloof ik uh, Gaat dat ook. altijd in een hele goede sfeer. Dank je wel, wederzijds. Sterker nog, Maaike heeft zelfs nog een rol gespeeld... in het feit dat ik hier zit, want die zat in de vertrouwenscommissie. Ja, inderdaad. Dus, um, heel leuk om te doen. We ja. gaan al even, even terug ondertussen. Nee, dus, we hebben, uh, en ja, Op zich is dat, dat gaat in een hele goede sfeer. Uh, we hebben binnenkort ook een overleg staan in het kader van de licentieverlening. Om dat gewoon nog eens even ook goed met elkaar door te spreken. Het zit inderdaad in mijn portefeuille. Um, ja, en, en gelukkig zijn de lijnen kort. En um, ja, dat werkt goed. Ja, dat is ook denk ik in het belang van alles. Hè? Want ik weet wel dat Rob met zijn uh, va uh, vraag van... ik heb nieuwe bestuursleden nodig en ik kan ze echt niet vinden... bij Niek Meijer is geweest, je voorganger David. En Niek, ik, ik was toen nog niet politiek actief en Niek heeft... Uh, ...mij geronseld, Ma Maureen heeft die geronseld en Leon. Zo van, ja. hé, hey, ik weet nog wel mensen die, uh, die dat klusje wel zouden kunnen klaren. En ik denk dat dat ook, dat is toch ook de kracht van Zandvoort... ...dat wij hier met al die vrijwilligers dit met elkaar omhoog houden. Dat vind ik echt, uh, ja, ik ben ontzettend trots op mijn dorp, zeg ik dan altijd maar... ...maar ook op onze club hier. Nou, en, dat, ja. en dat geldt echt uh, niet alleen voor de radio... ...maar ik heb dat ook in mijn nieuwjaarspeech gezegd... ...de vrijwilligersstructuur in ja. Zandvoort is echt uniek. Um, ja. Als je ziet hoeveel mensen elke dag weer betrokken zijn... dat gaat echt ook van het helpen van je buren... tot inderdaad mensen die bij Pluspunt werken... de radio, de ijsbaan die dan op het raadhuisplein staat... Ja. waar gewoon 80 mensen aan meewerken. Ja. Uh, ja, daar mag Zandvoort ja, heel trots op zijn. Super. Ja, en dat kader bezien is toch jammer, ja. jammer... dat we dit jaar geen culinaire Zandvoort hebben. Ja, maar ik kan, maar ook, ik kan ja, ik de, ook wel de organisatie, ik, ik kan de organisatie eh, ook volgen. En het is ook niet dat ze geen vrijwilligers hadden om het te ja. doen, hoor. Maar uh, misschien is een rustpauze wel eens. Kijk, wij, toen wij begonnen als bestuur, misschien een uh, aardig bruggetje... hebben we ook een jaar lang eerst maar eens even met iedereen gesproken... en gevraagd wat willen we en welke kant we op gaan. Nou, misschien gaat Curinair zijn antwoord zich even bezinnen... en komt er een uh, formule 2.0 uit. Je weet het niet. Goed. Uh, tot slot, een ander hot item... Formule 1 en de gemeente, de organisatie van het circuit, de, de directie van het circuit... wij, uh, wij uh, uh, ja, laten we zeggen, ik zou bijna zeggen stervelingen in het dorp... Uh, zien in één keer enorm veel activiteiten, uh, uh, dingen, trajecten die in het verleden wat langer duurden... kunnen toch in een relatief korte tijd uh, zijn beslag uh, vinden. En we zien gewoon uh, ook structurele verbeteringen in één keer van de grond komen. Daar worden wij vrolijk van. Dat kan ik me voorstellen. Ja, um, en dat, ja, dat, dat noemen wij het vliegwiel-effect van de Formule 1. Ja. Um, en dat, ja, dat, dat is inderdaad wel, dat zet de deur open voor een hele hoop zaken die uh, al een tijdje lang op het verlanglijstje stonden. Als je kijkt naar de, naar de spoormaatregelen die genomen zijn, waardoor dus echt een structurele verbetering van de spoorbereikbaarheid van Zandvoort nu gerealiseerd wordt. Dat was al heel lang nodig, maar ja, er stonden op de landelijke lijstjes stond er geen geld voor. Nee. Um, en ja, de noodzaak om het nu voor de Formule 1 met elkaar te regelen... leidde ertoe dat, dat ja, in de regio ook iets ontstaan is. Van dat zullen we met elkaar moeten doen. We zijn ook heel blij dat een aantal omliggende gemeenten... een aantal andere partijen ook allemaal in de bus geblazen hebben... om het voor ons mogelijk te maken. De gemeente, dat is voor, voor, voor de inwoners van Zandvoort... en daar attenderen wij ze ook steeds op. Die nieuwsbrief die zij naar, de, naar de, alle inwoners sturen via de, via de website... worden we in grote lijnen absoluut geïnformeerd... En je ziet ook de resultaten die dat met zich mee heeft. Het is niet alleen Zandvoort, maar wat jij ook al aangeeft... het heeft een hele, hele, hele uitvloeisel uit, uh, naar de hele regio. Uh, ook qua, qua uh, verbeteringen van dat, uh, treinen, pro-rail. Er zijn zoveel partijen bij betrokken... en die toch ook met de gemeente in gesprek moeten voor de diverse vergunningen. Dat klopt. Uh, en er moet ontzettend veel uh, energie en aandacht gaat er naar naar dit traject... Um, er zijn echt medewerkers... Er zijn een zijn echt letterlijk dag en nacht mee bezig. Want uh, het moest wel echt... met stoom en kokend water. Als je bekijkt dat het besluit... ja, is, is echt nog maar... een half jaar geleden yeah. internationaal genomen... dat Zandvoort op de kalender zou komen. En als je nu dus ziet wat er... vervolgens moest gebeuren... en, en niet alleen ik zou maar zeggen, de evenementenvergunning... die we hopelijk volgende week kunnen gaan verlenen... maar bijvoorbeeld ook... alle vergunningen die voor de verbouwing... van de circuit zelf yeah. nodig zijn... En, er zijn ontzettend veel mensen heel erg blij met het evenement. Maar er zijn ook mensen die er niet blij mee zijn. En die alles eraan doen om te frustreren. En dus ook zaken aan te spannen. Ja. Um, dus je kan in zo'n vergunningtraject kan je ook niet genoegen nemen met een zesje of een zeventje. Nee, dat moeten allemaal negen, gewoon en tienen zijn. zijn. Moet allemaal helemaal dichtgespijkerd zijn. Ter voorkoming dat je ergens onderuit gaat. dat ja. de rechter nog een been uit. Want de, de, ik heb altijd de geleerd, de vijand slaapt niet. <laughs> nou ja, kijk... Uh, Andere Andere We leven in ja. een rechtsstaat, dus iedereen ja. Ja. Ja. Uh, uh, ja. heeft het recht om, om datgene te doen wat hem goed dunkt. Ja. Um, alleen ja, dat betekent wel dat er heel veel energie in moet worden. En ja, als je alleen al kijkt wat er op het gebied van communicatie nodig is, he, niet alleen voor het informeren van de inwoners van Zandvoort, inwoners van de regio, de bedrijven. Um, je krijgt altijd al heel snel het verwijt dat er niet goed gecommuniceerd wordt. Nou, ik... ik kan zeggen dat ik weinig te richten ken waar zo ongelooflijk intensief ja. gewerkt wordt... om steeds aan te geven wat we doen. En de dingen die we nog niet weten, daar zeggen we ook van ja, dat weten we nog niet. Nee, nee dat is gewoon open, open, open communicatie. Maar uh, ja, wij zien de, de, de resultaten van al die bestuurlijke uh, overeenkomsten... en uh, uh, vergunningen voor uh, toestemming. Uh, wij zien de resultaten daar. Het station, elke dag er wordt, er wordt gebouwd circuit. Uh, ligt een week voor op schema... Uh, uh, iedereen uh, ziet gewoon dat er wat gebeurt en dat er mankracht is... om, uh, om dit, dit geweldige evenement voor Zandvoort en omgeving uh, van de grond te krijgen. Ja, nou, het is voor Zandvoort is het een, echt een absolute unieke kans. Ja. En um, we, we doen er ook alles aan. Hè? Dat is voor drie jaar afgesproken met nog een optie dat het mogelijk ja. daarna nog verlengd wordt. Maar als wij op 4 mei... Uh, achterom kijken, dan ben ik ervan overtuigd dat we echt zien dat er een geweldig evenement gestaan heeft. Misschien dat er, hè, we zullen de eerste keer we best tegen dingen aanlopen ja. waarvan we zeggen nou, dat moeten we de volgende keer anders doen. Um, maar ja, we weten wel één ding. Um, uh, uh, uh, dit, dit komt één keer voorbij. En um, we, ja. we hebben het met beide handen aangekregen. Wat dat betreft valt u met de neus in de boter. Dat zeker. <lacht> ja, nee, Tijdens mijn sollicitatieprocedure kwam het bericht door... Ja. Dat, het, dat het door zou gaan. Ja, dat was voor mij wel een, een kers op de, op, de, op de taart, kan ik vertellen. Nee, ja, je vertelde nou ook, ik zie die grijzen op je gezicht. <lacht> ik bedoel, je hebt er ook zin in. Nou ja, kijk, dit, dit zijn wel het soort... ...uitdagingen waar ik ongelooflijk van hou. Ja. Ook omdat het... ...het is, vrij, het is onontgonnen terrein. Dus hier, het is, in heel veel gevallen ben je met, echt, met, met nieuwe dingen... Maar natuurlijk, er worden overal in Nederland... ...hele grote evenementen georganiseerd... ...maar het is voor de Zandvoortse schaal... ...is het ongelooflijk groot. Ik bedoel, je moet je voorstellen, een gemeente van 17.000 inwoners... ...waar straks een half miljard mensen naar kijken... Ja, dat is nogal wat. En um, alleen al de, de bestuurlijke kluwen en het enorme overleg wat er nodig is. Het zorgen dat je alle partijen op één lijn krijgt. Het aantal kopjes koffie wat ik al bij mijn buurburgemeesters heb gedronken... Uh, ja. om met ze te overleggen. Um, ja, dat, dat is, het zijn allemaal investeringen die ook echt nodig zijn. Maar ja, dat maakt het wel heel uitdagend en dus ook heel leuk. En weet, u wat nou, weet je nou wat de van de taat is als je de, op die zondagmiddag die beker overhandigen aan Max. Ja, dat, dat is een mooie foto. Ik, ik, ik heb begrepen dat het aantal uh, ho hoogwaardigheidsbedrijders... Ja. wat in de rij staat om dat te doen... <totrede> dus de lang is dat de burgemeester van nee, ergens waarschijnlijk ergens helemaal achteraan hangt. <totrede> ja, uh, Maaike, wat gaat ZFM doen met uh, Formule 1? Ja, ZFM gaat sowieso het komende jaar heel veel doen, uh, Albert-Jan. Ten eerste, ons 30-jarig bestaan gaan we... Van, uh, ja, uh, dat hebben we in de nieuw, uh, nieuwjaarsreceptie met de medewerkers hebben we de taart aangesneden en gezegd wat gaan we allemaal doen... dat we in ieder geval 30 hele bijzondere uitzendingen maken... live op locatie bij organisaties. Dus als er nog een organisatie, een club is die zegt... ook oh, ik zou het echt geweldig vinden als jullie een keer bij ons langskomen... Uh, maak contact, zoek contact met de programmaleiding uh, of het bestuur... en dan uh, zorgen we dat het bij de programmaleiding terechtkomt... want daar gaan wij uh, als bestuur niet over. Dat wilde ik nog even kwijt, Albert-Jan. Ja, dan kom dat, ik op de dat, Formule 1. dan kom ik op terug, op de 17 uh, ik... februari. Ja. En dan... Uh, uh, dat, is, dat is gezellig, ja. ja, precies. 17 februari is er weer een medewerkersbijeenkomst. Dan komt het goed. Uh, en als het gaat om de Formule 1... maar dan ook zeg ik iets wat ik alleen maar natuurlijk van papier ken... van de programmaleiding en waar jullie verder met elkaar over gaan is de Formule 1, um, wij zullen natuurlijk als, als ZFM daar vooraan staan bij het, uh, bij het verslag doen... van datgene wat er op die dag in Zandvoort gebeurt. Betekent dat dat we met al die verslaggevers langs de baan staan en kijken hoe Max het doet? Nou, dat kunnen anderen veel beter. Wat wij gaan doen en dat ja. kunnen anderen niet is vertellen hoe het hier in Zandvoort uh, uh, aan de orde is. Ik, en dat, dat wordt de manier waarop wij ons uh, gaan presenteren. In de positieve dus zin... iedereen die thuis zit, die ja. doet de deuren open voor het live geluid... heeft de televisie aan op Max en de radio op ZTV. Ja, en de studio, en dan in de positieve zin van het woord... wordt een soort crisiscentrum voor de, de, de uh, ja. activiteiten die om het uh, Formule 1 Precies. gebeuren. Hartstikke goed. We zijn er. Uh, ik wil uh, jullie hartelijk danken voor de, de tijd uh, uh, die jullie vrijgemaakt hebben om aan te schuiven. En meestal als je jaren bent, krijg je cadeautjes. Wij hebben een uh, prachtige fles champagne gekregen. <laughs> Hou hem in de gaten, want anders is hij om vijf uur weg. <laughs> Ik ga hem uh, in de gaten houden. Wij Goed. hebben volgen, vorige week, volgende week met uh, ZFM lunch uh, op donderdag en onze uitzending op zaterdagmiddag... hebben wij van de RAI vrijkaarten gekregen uh, voor de huishoudbeurs... Ik wil je namens uh, Zandvoort op zaterdag twee, elk twee aanbieden. Die mag je niet houden, nee, maar precies. die mag je weggeven aan iemand die, waarvan jullie vinden dat uh, die dat graag uh, wil hebben. Mag ik daarmee afsluiten? Laatste ronde? Zeker. Uh, ik, ik heb al iemand in mijn hoofd. Perfect. Dus, uh, en erg leuk. En uh, ja, erg gezellig om even aan te schuiven. En uh, ja, iedereen, alle medewerkers en uh, ook alle luisteraars, heel hartelijk gefeliciteerd. Goed, een mooie mijlpaal, 30 jaar. En ik hoop dat we deze twee kaarten een ja. goed, namens de Rai, We gaan zorgen dat er iemand terechtkomt die daar echt heel veel plezier aan gaat ja. beleven. Dankjewel. Nogmaals, hartstikke nee. bedankt voor jullie aanwezigheid. Dankjewel. Oké, okay. David en Maaike, bedankt. En wij zijn klaar voor Race Radio. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, dat komt eraan natuurlijk, hè. het weekend vanaf 1 mei. Maar wat dacht je van deze een oude spot? Je radio is altijd in beweging en de hits knallen eruit. Iedere werkdag tussen 4 en 6 presenteert ZFM 107 de Hitversnelling. Met de hitkeuzes van de luisteraars en natuurlijk ieder uur de ZFM contactlijn. Iedere werkdag tussen 4 en 6 de Hitversnelling. En elke dag op uh, Cfn, toen nog vanuit uh, de Watertoren hadden we de hitversnelling. En hoorde audio ook van dit soort uh, muziek uh, loskomen. Hightech 3 is dit.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 Turn it over, let it spin. For real, legit, you feel it. I'm talking about the real deal. I'ma make you feel. Yo, DJ. Je is weer in de hitversnelling nog vanuit de tijd van de Watertoren. dat katakombe van de Watertoren. Elke werkdag tussen 4 uh, en 6 het programma met onder meer duizend van Hightech 3 in dat programma. Dat was toen de tijd een van mijn favoriete plaatjes. En Spin Dead Wheel. Ja, toen de tijd maakten we ook een reclame voor de politie in Zandvoort. Zandvoort is een fijne plaats om te vertoeven. Maar er zijn elementen die uw vakantieplezier goed kunnen verknallen. Let daarom op de volgende drie punten: 1. Sluit, ook in Zandvoort.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 Me up just to let me down. So emotional, gagging about. There's more to this than meets the eye. A devil woman, black inside. With the foreman rising, I was scared. I think I was possessed. I just wanna be. Close. Nog even dank aan de burgemeester van Zandvoort die hier in de studio aan de Torweg 10a aanwezig was. Dat allemaal op ons 30-jarig feestje, Ruud. Ja, gezellig. Het is gezellig druk hier op dit moment. En, uh, je luistert naar een speciale editie van Zandvoort op zondag, Albert-Jan. Ja, heel goed. En wat gaan we op zondagmiddag allemaal nog doen uh, verder? Nou, natuurlijk veel... Uh, we naderen al de klok van 4 uur. Maar we gaan natuurlijk uh, jaren '90 muziek draaien. Dus jij, ik zie die grijns op je gezicht. Ja, je dat gaat het is, uh, goed komen. Die is helemaal gelukkig. Oude Jingles. Dus jij bent weer helemaal thuis. We gaan om tien over vier... Uh, rond tien over vier gaan we praten met uh, uh, niemand minder dan... Weet je het al? Eh... Uh. Ruud Janssen, Janssen. Ja, jarenlang ook vrijwilliger hier geweest. En nog steeds hè, trouwens. En nog steeds en hij blijft het ook doen, alleen op een andere manier. Hij is nu nog verantwoordelijk voor ZFM Klassiek. Maar hij heeft best wel wat anekdotes te vertellen over de afgelopen jaren. We gaan het volgende uur ook schakelen met Henny Rukkert. Die deed al het sportprogramma de Tour de France langs de lijn. sint de sint de Maarten. En die woont al geruime tijd in sint Maarten. En die gaan we ook eens even bellen hoe het met hem is. Uh, verder hebben we om kwart voor vijf uh, het gedicht van het jaar, kan ik dan wel zeggen, op deze heugelijke dag. Onze huisdichter en romanschrijver Marco Termes schuift dan aan met een uh, toepasselijk uh, gedicht. En uh, ja, Lex van der Hoorn, onze weerman, die jarenlang het weer heeft uh, gedaan, kan vandaag helaas niet aanwezig zijn. Dus als er nog tijd voor is, dan doen we ook nog even het gedicht, onze weerman. Ja, heel veel sterkte, Lex. Ja. Nou en dan uh, zou ik zeggen na vier uur zien we uh, horen we elkaar weer. Zo, dus, nou we hebben nog een jingle uh, uit de oude doos en dan gaan we weer uh, lekker een plaat uit de jaren 90 draaien. GFM. maakt naam naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 107. Schaakje, kun je kunt je nog nog eens insmeren? Liever het dan kom er ik zo baan. GFM. 107, 24 uur per dag, hete zomer iets.